Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Zweedse kustwacht heeft in de buurt van de stad Gothenburg... tot nu toe 120.000 liter olie uit zee gehaald. De olie is vorige week in zee gekomen na een aanvaring... tussen twee schepen voor de kust van Denemarken. De kustwacht is bang dat de olie ook in beschermde natuurgebieden terechtkomt. Met een helikopter wordt gekeken hoe groot de olievlek is. Een vogelopvangcentrum vreest dat er honderden vogels zijn besmeurd. Voor Zweden is dit de grootste olieramp in tientallen jaren. De dropping van parachutisten boven Groesbeek is afgelast... omdat het te bewolkt is en te hard waait. Het vliegtuig mocht niet opstijgen vanaf Eindhoven Airport. Gisteren raakten bij Ede tien parachutisten gewond bij een dropping... ook omdat het hard waaide en bewolkt was. Op veel plaatsen rond Nijmegen wordt dit weekend de luchtlandingen... aan het begin van operatie Market Garden herdacht. De geallieerden deden in september 1944 een poging om Nederland te bevrijden. Daarbij sneuvelden zo'n 100 parachutisten. Het aantal eerstejaarsstudenten dat zich heeft aangemeld bij een vereniging is licht gestegen. Dit jaar zijn het er 7500, zo'n 2% meer dan vorig jaar. Vooral Nijmegen en Enschede kregen flink meer inschrijvingen. Volgens de koepel van studentenverenigingen heeft de stijging te maken met de hogere studiedruk. Nieuwe studenten zouden daardoor op zoek zijn naar structuur. De topper tussen PSV en Ajax is geëindigd in een gelijkspel. In Eindhoven werd het 2-2. PSV had het grootste deel van de wedstrijd het beste van het spel... en kwam twee keer op voorsprong via Matas en Wijnaldum. Voor Ajax scoorden Sigdorsson en Boejekin. De wedstrijd lag in de eerste helft een kwartier stil... na een botsing tussen PSV-keeper Titon en ploegenoot De Rijk. Titon was buiten kennis en werd een kwartier lang op het veld behandeld... waarna hij met een brankaar van het veld werd gedragen. Hij ligt in het ziekenhuis en is weer bij bewustzijn. Naar verluidt heeft de pol een zware hersenschudding. Het weer kans op buien met hagel en onweer. Tussendoor bij 17 graden ook periode met zon. komende dagen blijft het wisselvallig, wel wordt het iets warmer. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Gooimeer en Laren, 6 kilometer door werkzaamheden. Richting Amsterdam staat er op die A1 tussen Eembrugge en Laren 5 kilometer. A27 tussen Breda en Utrecht, langzaam rijden tussen Hoijpolder en Hank over dik 6 kilometer. En verder richting Gorkum tussen Hank en de brug Gorkum nog eens over 6 kilometer langzaam rijden. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, 3 kilometer voor de afrit Kapellen. Zoekt u iemand die aangepast vervoer regelt voor uw kind? Ga dan naar de zorgregelaar van Zilveren Kruis. Die helpt u bij het vinden en regelen van de juiste zorg.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 Bijna vijf minuten over drie bent weer terug bij langs de lijn. En het uur waarover oh waar gaan we beginnen bij het sprookje van Waalwijk en die houtkamp zit. Nou, misschien dat er gescoord is op de Efteling, maar in, uh, tijdens het nieuws niet bij RKC AZ. Staat nog altijd 1-0 voor AZ. Maar RKC zeker niet de mindere. Speelt heel lekker vrije voetbal. Maar staat wel met 1-achter tegen AZ. Door de benutte penalty van Elm. FC Twente Ader Den Haag dan, Racht naar meer. 33e minuut, 1-1 de stand. Ado heeft wel een bepaalde vorm van controle, hoewel Twente dominant is. Wisselgezien bij Ado, Vicento er geblesseerd vanaf. Zonder tegenstander in de buurt lag hij op de grond. Heusje erbij, de stand zoals gezegd, gelijk 1-1. Mannen hockeycompetitie, Pinoquet tegen de grote broer Amsterdam, Gerard Groot. Ja, die strafcorner van Takema, zojuist die leverde niet meer op dan drie strafcorners, maar geen doelpunten. Wel een doelpunt aan de andere kant hoor. dus goed begonnen aan deze wedstrijd, Lucas Judge. Zijn eerste schot was niet goed, sprong terug van Klaas Vering, de doelman van Amsterdam. En toen haakte hij de bal in het doel van Vering. En zo lijkt Pinoquet na 15 minuten spelen iets meer met 1-0. E family De uitvoerigen zeiden van, dit waren de Archies natuurlijk, met sugar, sugar. Heel goed, Tom, heel goed, heel goed. Uh, we gaan weer eens even naar uh, Geert de Groot. Even kijken op is. Er? Ja, zonder papier. Uh, hoe het <laughs> is bij de hockeyers, Pinocchi, Amsterdam. Drie minuten heeft het feest geduurd van uh, Pinocchi. Die 1-0 voorsprong van Lucas Judge. Zojuist een gelijkmaker. 1-1 is het duur, dus hier bij Pinocchi tegen Amsterdam. Mark Zwarts was degene die de bal erin tikte. En had een beetje mazzel, had Amsterdam dat de bal van de paal af terug sprong. En toen uh, via een stick bij Mark Zwarts kwam. Die had geen moeite om helemaal alleen voor het doel te scoren. Het is 1-1. Nog 16 minuten voor de rust. RKZ, AZ. AZ op voorsprong. En die, maar RKZ doet lekker mee. Hè? Zeker, Tom. Ik moet zeggen, ik zie ze voor het eerst in levende leven. RKZ van Ruud Brood speelt lekker, onbevangen, goed voetbal. En AZ heeft het er erg uh, moeilijk mee. Niet het, uh, het, het glinsterende van de afgelopen weken. Nu weer een gele kaart. De derde al aan de kant van AZ. Voor Wernbloem in dit geval. Uh, hiervoor Dirk Marcellus al een keer. gele kaart. En Elm heeft een gele kaart. En eentje bij de penalty gegeven. Uh, aan de kant van RKC aan Guy Ramos. Maar er staat nog altijd 1-0 voor AZ. Door die penalty in de tiende minuut, benut door Elm, is er een vrije trap voor uh, RKC na die overtreding. ...is kort genomen op Ramos. Ramos bal naar Snow, de grote man op het middenveld. Die speelt hem even terug op Drost. Ja, leuke voetballers met Castellon voorin. Met ten voorde voorin. Dat zijn veel bewegende, goed voetballende jongens. En in de aanvoer komt daar dan een man als Snow bij... ...die heel prettig kan voetballen. OSR op het middenveld. Dus met andere woorden, RKC Waalwijk. 10 punten uit 5 wedstrijden. En maar 4 doelpunten tegen. Nu 5 met deze penalty meegerekend. Doet het gewoon goed. Nu even niet, omdat OSR de bal... Niet niet goed naar voren speelt en de bal over de zijlijn speelt. We hebben nog een uh, ruime vijf minuten te gaan in de eerste helft. En dat ene doelpunt staat nog altijd op het scorebord. 1-0 voor AZ dus tegen RKC Waalwijk. In oké, okay, Amsterdam stond 1-1. Dus Amsterdam zet door, Gijart. Nee, andersom dit keer. Het is Pinoquet dat weer scoort. Een wedstrijd die een prachtige fase heeft eigenlijk. moet ik zeggen. De laatste 10 minuten golft het spel heen en weer met kansen, met mogelijkheden, met strafcorners en doelpunten ook. De 1-1 hebben we gemeld van Mark Zwart van Amsterdam. En zojuist Leon Hemminga die scoort voor Pinoquet. Een uitbraak. Amsterdam zat niet op te letten achterin. Geert-Jan Dirks zat helemaal naast de bal. En Vering kon er ook niet meer bij. Het is hier dus 14 minuten voor de rust. 2-1 in het voordeel weer opnieuw van de thuisklop in het voordeel van Pinochet. Okay. Twente, Ado, Den Haag, graag. Kan Twente Ado er niet onder krijgen? Nou, voorlopig niet. En het is sowieso lastig op dit moment. Want we zitten zelfs 6,5 minuten voor de rust. De 1-1 stand staat op het scorebord. Het is gaan regenen. De wedstrijd stil. Omdat Ahmed Ami, de rechterverdediger van Ado, Den Haag... ergens halverwege de helft van de thuisploeg geblesseerd is geraakt. En ik kan me voorstellen dat Ado zich begint te irriteren... aan de scheidsrechter, aan Serge Gumeny, de Belg. Want een duel tussen Ami en de linksback van FC Twente Buizen... Dan is Buizen de bal kwijt, wil Ami ervan door, maakt Buizen zich breed, zet echt zijn been opzij. En daar gaat dan Ami overheen, hij kan niet anders, dat is eigenlijk gewoon een gele kaart. En zoals hij een tweede gele kaart zonder enige twijfel had moeten trekken bij dat moment met die strafschop voor ver, Maar dat gebeurt allebei niet en daar wordt Ado eigenlijk wel benadeeld. De bal is inmiddels bij de doelman van Den Haag, Coutinho. Die Janko nog een keer heeft zien koppen. Een momentje gezien met Torenstra aan de andere kant van het veld. Maar wat je zegt, je mist wel een bepaalde flitsendheid. Bepaalde schwung nog bij FC Twente na het vertrek van Brian Ruiz. Nou, buizen aan de zijkant. Aan de linkerkant mag dus gewoon verder zonder kaart op zak. Speelt de bal naar Ola John. Een aantal aardige acties van hem gezien. Al vroeg in de wedstrijd ook een keertje in de eerste minuut. Leverde toen een snelle corner op waarvoor de rest geen gevaar uitkwam. De bal breed gespeeld naar Wischerhof, de hoogte van de middenlijn. Luxik zit er tussen en Adel dan in de omschakeling met Verhoek. Wesley Verhoek, zijn broer John, boopt in de as van het veld. Maar Wischerhof plukt voor de duk van Twente de bal af bij Wesley Verhoek. Die mag wel de ingooi nemen voor Adel Den Haag. Den Haag tot nu toe pas 4 punten in deze competitie. Vorige week thuis verloren van RKC. En dus heeft het elftal van Marie Stijn wat goed te maken. Wacht op die ingooi van Verhoek. Bal is inmiddels genomen richting zijn broer John. Daar zit de meeverdedigende Luc de Jong tussen. Wisscherhofer wordt opgejaagd door Torenstra. Komt uit bij zijn eigen achterlijn. En Een hoopt Torenstra ongetwijfeld op een corner. er handig uit. Speelt de bal naar voren. Wel Cornelissen die hem als laatste aanraakt. En dan mag Wesley Verhoek nog maar eens een keertje gaan gooien. In de stromende regen van Enschede iets minder dan 4,5 minuut voor het einde van de eerste helft. De stand is 1-1. En vijf minuten voor de deur staat er bij Veendam tegen Emmen in de Jubilee League ook nog altijd 0-0. Even naar na Gerard de Groot, dus er zal al iets gebeurd zijn. Jazeker, er is gescoord. En weer voor Pinoké. 3-1 is het inmiddels. De kampioen Amsterdam dus staat gewoon achter met 3-1 bij Pinoké. Dat is grote vreugde. Feest natuurlijk hier bij de buurman van Amsterdam. Dit keer was het Song Yi, de Koreaan. De overgebleven Koreaan. Want vorig jaar hadden ze hier een geweldenaar. Seo. Hij was een fantastische spits. Hij zorgde eigenlijk iedere week voor prachtige momenten bij Pinoké. Hij is er dit jaar niet meer bij. Maar ze hebben wel Song Yi. En hij scoorde de 3-1 voor Pinoké. Nog te spelen tot de rust LH van een halve minuut. RKC aan zet dan. Hoe lang is het eigenlijk voor jou nog? Andy, tot de rust? Nog twee minuten, Tom. Twee minuten. Aanval van rkc Zeewaalwijk via Meijers aan de linkerkant. Meijers met Marcellus tegenover zich. Ga die actie maar aan. Doet hij ook. Gaat richting de achterlijn. Maar Marcellus blijft goed kijken. Maar raakt dan de bal weer kwijt. Die hij net uh, veroverd had. Gaat de bal even terug naar Van Peppe. Van Peppe naar Owassar. is zijn voorzet, wordt uit de doelmond weggekopt. Door Mooi En dan neemt Altidor over. Altidor aan de rechterkant. Amerikaan. Drie doelpunten. Raakt de bal kwijt aan Van Peppe. Is het. Uh van Peppe die de bal probeert via Braber te spelen. Maar dat lukt niet. En dan is de overname weer voor AZ. 1-0. AZ leidt door op het tiende minuut. Elm een benutte penalty. Maar de aanval van AZ duurt niet lang. Overigens bij AZ in de basis Brett Holmen was een vraagteken de afgelopen week. Maar is fit genoeg verklaard om te kunnen spelen nadat hij licht geblesseerd raakte in de Europa League wedstrijd van afgelopen donderdag. Dross speelt de bal even breed in de slotminuut van de eerste helft. Bal bij Awasar. Awasar bal naar de linkerkant naar Meijers. Een echte 4-3-3 opstelling zo bij RKC. Met Meijers aan de linkerkant speelt de bal nu naar Braber. Braber de man van de assists bij RKC. Kan de bal niet richting het strafschopgebied brengen. Wordt uit het strafschopgebied weggewerkt. En dan de snelle counter via Maher. Goeie voetballer, heerlijke voetballer. Die jonge jongen die op de plaats van Maarten Martens speelt. Die een tijd geblesseerd is bij AZ. Speelt de wel even terug op Marcellus. En zo gaan we toch wel heel rustig en langzaam richting het rustsignaal van scheidsrechter Liesveld. En zal AZ bij dat rustsignaal met 1-0 voorstaan door de benutte penalty van Elm. Of er moet nog iets geks gebeuren. Diezelfde Elm nu in balbezit wordt even opgejaagd door Braber. Speelt de bal dan terug naar viergever, viergever 4 naar breed naar Mooijsander. zander kan hem doortransporteren naar Marcellus. Marcellus nu over de middellijn in de slotseconde van de eerste helft. Kan AZ nog een leuke aanval opzetten. Dan moet dat uh, gaan via Roy Berens. Berens speelt de bal naar voren richting Maher. Maher net niet in balbezit en dan uh, wordt de bal overgenomen weer door Meijers. Maar zijn paas op uh, Ten voorde is niet goed. En dan gaan wij nu naar het uh, rustsignaal. Neem ik aan of we krijgen er nog een minuutje bij zelfs. Een minuutje erbij. Nou, dan maken we die ook nog vol. Want AZ heeft uh, balbezit via viergever naar Marcellus. Marcellus terug naar Moisander. Moisander denkt, weet je wat, ik vind het wel mooi met een 1-0 voorsprong de rust gaan. Ik doe rustig aan. Gaat nu wel lopen met de bal. Speelt hem uh, naar uh, Wernblom. Die raakt de bal heel dom kwijt. En dan is het 3 tegen 3 als de RC eruit gaat. Castellon in het strafstopgebied. Castellon schiet. doelpunt! Doelpunt voor Castellon, de gelijkmaker. Het is verdiend, maar wat een dom balverlies op het middenveld van uh, Wermblom. De man die zo simpel de bal inlevert. En wat wordt dat knap afgemaakt door RKC Waalwijk. RKC komt op slag van rust. Nee, werkelijk de slotseconde van de eerste helft. Op een gelijke stand die volkomen verdiend is. Gezien het uh, spel in de eerste helft van beide ploegen. Is het gewoon netjes een 1-1 ruststand bij RKC Waalwijk tegen AZ. Mooi doel. Van Ik ben benieuwd naar Gertje van Beek in de rust daar bij AZ. Ik ben ook benieuwd naar Coadriaans in de rust bij Twente Ragnar. Zal wel niet zo heel tevreden zijn. 1-1 stand, dat komt bekend voor, want bij Andy dus ook. Half minuutje nog in de reguliere speeltijd van de eerste helft. Ola John aan de linkerkant, man 1, heuscher is hij kwijt. Stuit dan op Ahmed Ami, bal doorgespeeld naar Heuscher, Aan tegen het lichaam van Buizen. En dus kan Twente met Brahma op het middenveld makkelijk overnemen. Buizen wil de jong wegsturen daar aan de linkerkant. bal is wat aan de harde kant, gaatje dichtgelopen ook door Lewin. En zo is het een keeperstrap voor Coutinho... Leer binnen in de basis omdat Koem last heeft van een hamstringblessure En er niet bij is de komende wedstrijden van Adem Den Haag. Marco Adriaans zal niet tevreden zijn over het spel van zijn ploeg. Ik zie vaak tekorte paasjes. Spelers die elkaar af en toe niet begrijpen. En dan vallen er gaten waar Den Haag een aantal keren in heeft kunnen duiken. Dat gebeurt onder meer een keer met Torenstra. Die kwam recht voor de goal uit van Michailov, de keeper van Twente. Maar zijn passen niet helemaal goed uitgeteld. Dus niet echt een grote kans. Nu zit Ami er weer tussen waar dat eigenlijk niet mag gebeuren. Den Haag aan de rechterkant met Heuscher. Verhoek is naar de linkerkant gegaan. Wesley Verhoek na het uitvallen van Vicento. Voorzet trouwens niet goed. In de as van het veld is het Ola John. Leidt ook weer balverlies. Wordt niet gecoacht. En dan zit Adel uh, Den Haag ertussen. Immers aan de linkerkant, trekt naar de as van het veld. Krijgt een uh, zetje mee van Cornelissen, als we inmiddels in de extra tijd zitten van deze wedstrijd. In Enschede en uh, een aantal mensen in dit stadion zitten in die stromende regen werkelijk helemaal verkeerd. Dat is aan die rechterkant bij die tribune waarbij de bouw uh, twee mensen overleden. Daar zit geen dak op. En er zitten allemaal mensen met goedkope poncho's. Maar die worden volgens mij werkelijk drijfnat van de regen. Ik kan het allemaal vertellen omdat de wedstrijd na die overtreding van Cornelis even stil ligt. van Hoek staat achter de bal. Daar is het fluitje van Gumeny. Bal gevaarlijk het strafschopgebied En op het hoofd van of het achterhoofd. Hij is de bal eigenlijk kwijt. Maar Twente komt hier toch uit met Ola John aan de linkerkant van het veld. Vasthouden dan en dan krijgt Adel Den Haag. Inmiddels in de extra tijd van deze wedstrijd nog een vrije trap. Daar zo rechts aan de zijlijn. En dan kan die bal misschien nog een keertje gevaarlijk voor de goal komen van Adel Den Haag. Dat het altijd moeilijk heeft in ontmoetingen hier bij FC Twente. Want de laatste keer dat hier werd gewonnen, een mooi statistiekje. 29 oktober 1967. Daarna 26 eredivisieduels, eentje op een lager niveau. Geen winst meer voor Den Haag. Dat is de slechtste serie van de ploeg van Mauri Stijn tegen alle tegenstanders in de eredivisie. Wachten op de vrije trap. Wesley Verhoek staat achter de bal. bal komt te laag voor en dus tegen de rug aan van Ola John. Cornelis achterin bij het strafschopgebied is hem kwijt. En dan gaat Douglas lopen. Hetzelfde doet Rosales. Ola John vertrokken aan de linkerkant. De bal de hoogte in gezien in de as van het veld. Door Ahmed Ami. En die zit ertussen namens Adel Den Haag. En dat is meteen de laatste actie van de eerste helft. Want het is 1-1 bij de rust. Na twee minuutjes extra tijd zien we dat Twente beter moet gaan spelen in de, tegen, in de tweede helft tegen Adem Den Haag. 1-1 dus daar bij racht naar Twente-Ado. 1-1 ook bij RKC AZ. Elm 0-1 naar de strafschop Castillon op slag van rust 1-1. 2-2 eerder deze middag PSV tegen Ajax afgelopen dus. En nu krijgt ook nog een tussenstand uit de Jupiler League. Veendam speelt daar thuis tegen Emmen. Maar ook daar lijken de doelen erg klein, want het staat 0-0. En uh, er wordt nog wel gehockeyd, naar ik aan, in de eerste helft van Pinoké Amsterdam... met die verrassende tussenstand. Gerard... Ja, het was 3-1. Na 25 minuten spelen... was er veel te genieten voor het publiek hier. Vooral het thuispubliek. 3-1 was het, eh, maar het is inmiddels 3-2 geworden... omdat Pinocchi het tempo wat heeft moeten laten zakken. Het was een enorm hoog tempo waarmee ze hier begonnen. En dat is allemaal in het voordeel van Amsterdam. Amsterdam dat steeds meer controle krijgt over de wedstrijd. Ook de vierde strafcorner binnenhaalde. En die werd dit keer niet rechtstreeks geschoten... door Taken Takema, maar, maar afgeschoven naar Geert-Jan Derks. En die had geen moeite om eh, indirect die corner te benutten... zodat het hier met eh, nog... Vier een half minuten spelen. 3-2 is voor de thuisclub nog steeds hoor. Die leidt nog wel. Ja. Hier ben ik geboren. En laufe door de straat.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 Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Traumbezee, is haus am See. Ik suche neues Land met unbekannten Straßen.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab touwe oren, wijzen baard en zit zo'n gaten. Meine 100 Enkel spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox, Haus am See. Het zijn Duitsers die een Europees kampioen met hockey. De Nederlandse mannen waren tweede. En Gerard de Groot ziet veel van die mannen bij Pino Amsterdam. Ja, vooral bij Amsterdam natuurlijk. Daar spelen de internationals uh, van uh, Nederland. Amsterdam dat de slotfase van de eerste helft volledig in de hand lijkt te hebben. Lijkt te hebben, zeg ik. Uh, ze zijn misschien op jacht, willen op jacht naar een uh, gelijkmaker zo vlak voor rust. Want het is nog steeds uh, 3-2. En op de klok staat nog 20 seconden te spelen. Scheidsrechter Van Bunge en Scheidsrechter uh, Nachtzaam. Die uh, moeten natuurlijk uh, de tijd zelf bijhouden. Dat weet ik niet of de extra tijd wordt bijgeteld. Maar uh, ik heb weinig oponthoud gezien hoor in deze wedstrijd. De eerste helft die aantrekkelijk was natuurlijk omdat Pinoquet op een voorsprong kwam, een vroege voorsprong. Daarna zelfs uitliep tot 3-1, waar inmiddels de 3-2 heeft gezien... En... Ja, Pinoquet heeft een beetje goed gekeken naar die uh, strafcorner van Take Takema. Hoor. Die heeft inmiddels uh, vijf keer mogen aanleggen. De eerste drie keer leverde dat niets op. Uh, de vierde keer uh, ging hij ten einde raad naar uh, Geert-Jan Dirks. Dat werd uh, wel, wel een treffer, dat werd de 3-2. Maar zojuist weer een strafcorner en Takema wilde het weer niet alleen doen. Hij had weinig overtuiging, weinig zelfvertrouwen kennelijk daarbij. Hij zocht nu Klaas Vermeulen. Dat leverde niets op en dat was een mogelijkheid voor Amsterdam... om zo vlak voor rust, uh, die nu is aangebroken, om zo vlak voor rust... toch nog even. Te wel gelijk te komen. Dat is niet gelukt voor de landskampioenen. Zij gaan rusten. Pinocchi leidt met 3-2. PSV tegen Ajax eindigde vanmiddag in 2-2 bij de rust 101 1 1 door goals van Matafs en Sigtogsson. In de tweede helft Wenaldo met een penalty 2-1... en Boeleking maakt er uiteindelijk 2-2 van. Het ging natuurlijk na afloop over die uitslag... maar zeker ook over het voorval met PSV-doerman Titon. Dat gebeurde in de eerste helft. De wedstrijd lag toen ongeveer een kwartier stil. Titon lag lang met een hoofdblessure op het veld... na een botsing met ploeggenoot De Rijk... en hij verliep per brancard het veld... en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft uiteindelijk niets gebroken, geen nekwervel, wel een zware hersenschudding. Frank Snoeks, onze collega, sprak met de coach van PSV, Fred Rutte. Je kunt uh, elke invalshoek bij uh, slepen, maar ik wil toch beginnen met de eerste. Uh, zijn jouw gedachten ook de hele wedstrijd bij Titon geweest? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, onderweg van uh, na het fluitssigaal met de rust... was ik, was ik blij dat Ajax niet, uh, niet doordrukte. En uh, ik had het gevoel dat, er, uh, dat het team... Uh, ja, ik zeg niet lamlendig, maar... Gewoon, de gedachte was niet bij de wedstrijd. Aangeslagen? Ja, van, ja zo zou je het kunnen noemen. Nou, en ik heb in de rust uh, bewust ook wat anders gedaan dan normaal. Wat heb je gedaan dan? Ja, we, we waren het allemaal niet over eens dat we zeg maar, de fase uh, na het eerste kwartier... dat we de grip op raakten. kwijtraakten. Nou, en uh, da, daar kwam wat, uh, uh, wat discussie ten aanzien van... Uh, van waar en hoe we druk moeten zetten. Nou, daar heb ik even op gereageerd. En, uh, en het team heeft denk ik, de tweede helft daar uitstekend op gereageerd. Want je speelt gewoon een hele goede tweede helft. Het enige wat je, wat je moet doen is namelijk de 3-1 maken, de 4-1 maken. En dan, dan is de wedstrijd absoluut op slot. En, ja, dan daar, daar komen we weer door een vreselijke knulligheid. Dan, dan krijgen we weer een tegengoal En dat, is, dat moet er absoluut uit. Dus 2-2 uh, is voor jou eigenlijk een nederlaag? Ja, ik, ik, ik, uh, voor mij is het teleurstelling, ja. Dat, uh, als, je ziet naar, als je kijkt naar de kansenverhoudingen... Ja, dan, dan denk ik, hadden wij wel recht op die overwinning. Maar je hebt hem niet. En dat is, uh, dat is op dit moment even vervelend. Is het een troost dat je, laten we zeggen, een uur lang uh, heel goed gespeeld hebt? Ja, kijk, nu zit de teleurstelling en de emotie van dat je, uh, dat je geen drie punten hebt. Uh, het seizoen duurt nog heel lang. Mijn team is enorm groeiende, gooit enorm veel energie in de wedstrijden. En, uh, en dat is ook een positief gegeven, absoluut. Maar we kijken altijd naar uh, het eindresultaat in, uh, in cijfers. Nou, en je hebt er vandaag maar één. En je moet er gewoon drie pakken thuis. Hoe moeilijk is het ook voor spelers en ook voor de trainer... om ook in die tweede helft al die energie te geven... want ook een trainer geeft ze energie... terwijl je die onzekerheid hebt over de toestand van je keeper? Ja, het, kijk, het eerste... Ja. het zag er heel erg uit. Ja, ik, ik, ik, was ook, ik schrok ook heel erg. Ik, ik zag het ook uh, vanaf de kant. en Ik zag mijn spelers reageren. Ik wist al vanaf de eerste seconde dat het... Het zag er niet best uit. Gelukkig, gelukkig is, heeft het geen, uh, geen schade met... met het, gebroken iets, of, uh, maar het is gebroken iets. Het blijkt een hersenschuddentje te zijn. En dat zal een tijdje gaan duren. En uh, daar zijn we allemaal heer, hartstikke blij om. Fred Rutte, de coach van PSV. naar de 2-2 van zijn ploeg tegen Ajax. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna half vier. Hier zijn de hoofdpunten met Onno Duiven-Nederwit. Goedemiddag. Er is een groot tekort aan hulpgoederen... voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. De Verenigde Naties en de Pakistanse regering zeggen dat er op korte termijn... 260 miljoen euro nodig is. Door de moesonregen zijn sinds augustus enkele honderden doden gevallen. Honderdduizenden mensen zijn dakloos. In Urk is een 17-jarige automobilist aangehouden die 160 reed... waar 80 is toegestaan. Bovendien slingerde hij over de weg. Hij kon pas worden aangehouden na een achtervolging waarbij zijn auto in de sloot belandde. In de auto van de jongen lagen drugs en een vuurwapen. De Zweedse kustwacht heeft in de buurt van de stad Gothenburg 120.000 liter olie uit zee gehaald. De olie is vorige week in zee gekomen na een aanvaring tussen twee schepen voor de kust van Denemarken. Voor Zweden is dit de grootste olieramp in tientallen jaren. En vanwege de zware bewolking en de harde wind... is de dropping van parachutisten boven Groesbeek afgelast. De dropping is onderdeel van de herdenking... van de geallieerde luchtlandingen rond Nijmegen in 1944. Door de harde wind raakten gisteren bij een dropping boven Ede... tien parachutisten gewond. En dat is nieuws op dit moment. ANU bij Verkeersinformatie. files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Richting Amersfoort tussen Gooimeer en de Afritlaren 5. Richting Amsterdam tussen Soest en de Afritlaren 4 kilometer. A27, daar is de druk vanaf Preda naar Utrecht tussen knooppunt Hoijpolder en Berkendam. Langzaam rijden over ruim 8 kilometer. En op de 58 van een Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. De gevolgen van de afsluiting van de Vlaquer-tunnel. De tunnel is dicht voor werkzaamheden. Tussen knooppunt De Poel en de afritkapelle 6 kilometer. Zo worden in het vervolg van de half drie wedstrijden. Twente-Ado en RKC-AZ. Bij beide wedstrijden staat het 1-1 bij de rust. En natuurlijk ook het hockeyvervolg straks. Pinoquet tegen Amsterdam. Eerder op de middag was er natuurlijk PSV tegen Ajax. De half 1 wedstrijd eindigde in 2-2. Maar na afloop, u hoorde het net ook, ging het natuurlijk ook vooral nog steeds over de blessure van keeper Titon. Het nare voorval, de botsing met de rijke wedstrijd lag lang stil. Het lijkt gelukkig allemaal redelijk mee te vallen uiteindelijk met Titon. Een zware hersenschudding is natuurlijk niet niks, maar relatief naar waarvoor werd, viel dat dan gelukkig nog mee. Frank Snoeks sprak na afloop met heel veel mensen over dat voorval... maar natuurlijk ook met de man die de wedstrijd zo lang moest stilleggen... scheidsrechter Björn Kuipers. Als ik ervan uit mag gaan dat scheidsrechter ook een sport is... dan wint de scheidsrechter in de tweede minuut vandaag. Dankjewel, dat is een hele mooie opmerking. Want daar wordt de voordeelregel toegepast en dan komt de goal uit. Dat is een mooie, mooi compliment wat je geeft. Dat is een heel fijn gevoel, ook voor de scheidsrechter, ja. ja. Want die fluit is zomaar bij je lippen. Ja, ja, ik had hem ook bij mijn lippen, maar ik zag het voordeel gaan. En, uh, ik liet de overtreding dus uh, achterwege en ik gaf het voordeel. En daar komt de 1-0 uit. Dat is een glorieus begin voor de scheidsrechter. En dan sla ik er een aantal minuten over... en dan komt er een, een, een blessure van de keeper. Dat zag er verschrikkelijk uit. Heel angst aanjagend. Ik, uh, ik zag dat er contact was tussen uh, de keeper en uh, de speler van uh, de PSV... Um, daar komt hij met zijn knie tegen het hoofd van de keeper aan. De keeper heeft eigenlijk de bal in zijn bezit. Die ligt voor hem, alleen hij pakt hem niet op. En hij keek me met hele grote ogen aan. Ik denk, dat gaat niet goed. Ik heb gelijk afgefloten. Ik heb de behandeling laten plaatsvinden. En dat heeft eigenlijk 15 minuten geduurd. Want een keeper die geen interesse heeft in de bal, dan weet je hoe laat het is. Zeker, en zeker als die voor hem ligt. Ik bedoel, gewoon een heel angstaanjagend moment. Uh, nu hebben veel, veel kijkers die, die nu dit programma bekijken, zelf ook gevoetbald. De meeste op amateurniveau. Um, op amateurniveau wordt wel om minder een wedstrijd onderbroken na een blessure als deze. Is dat ergens een overweging geweest? Ja, nou, ik heb wel even nagedacht. Ik heb wel even een moment gehad in de wedstrijd dat ik dacht van... ja, weet je, um, is, hoe ernstig is deze blessure en moeten we doorgaan? Uh, we hebben doorgegaan, we zijn doorgegaan. Ik begreep ook, ik ben in de rust bij PSV in de kleedkamer geweest. Ik heb gevraagd hoe de toestand was. En uh, de toestand was uh, uh, stabiel. Ik bedoel, hij was bij positieve en vandaar dat we ook zijn hervat. Wat is het protocol op dit vlak? Uh, that of is dat er niet? Nou, dat als ik geen aanwijzingen krijg van, uh, van beide clubs... Uh, ik bedoel dat de situatie zo ernstig is... nee, ik, ik denk niet dat er, een, dat er een protocol is. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit iets over heb gelezen. Maar um, het is, uh, voor mij, in mijn situatie was het zo... dat uh, gezond verstand uh, een hele belangrijke was. En ik heb overleg gehad met spelers... en ik ben in, uh, met de technische staf met PSV in overleg geweest. Björn Kuipers, schijtsechter bij PSV tegen Ajax. Er wordt weer gevoetbald in Waalwijk... in het Knussem Stadion. RKC AZ en die houtkant. Hoi, oei, hoi. Bijna, wat een misverstand bent... Keeper Esteban en Marcellus, als ik het goed zie. Uh, nee, het is niet Marcellus. Het is viergever. 1-1, uh, nog altijd de stand naar dat uh, hele late doelpunt van Castellion. Ex-Ajax-spits. Uh, hebben ze veel geld gehaald voor uh, een, een, een rus. En dan uh, zie je hier een hele leuke uh, voetballer rondlopen die het uh, erg goed doet bij uh, RKC Waalwijk. 1-1 de stand. Geen wissels aan beide kanten. En nu is Marcellus wel in balbezit voor AZ. Ik denk dat er toch wel een donderspietje is geweest toch, van uh, Gert-Jan Verbeek in de Maar heeft nog niet in de tweede helft tot iets geleid. Nu dan misschien via Paulsen aan de linkerkant van het veld. Heeft een balbezit, zoekt Holmen. Maar Holmen staat er dichtbij en dan moet Paulsen het zelf doen. Doet dat heel redelijk, komt er aardig uit en bereikt dan wel Holmen. En krijgt een enorme beuk van Snow, Paulsen, nadat hij Holmen had bereikt. En daar fluit de scheidsrechter ervoor voor een vrije trap. Geen gele kaart nog voor Snow, die al twee, drie pittige overtredingen heeft gemaakt. En steeds goed wegkomt. Nu ook geen gele kaart, wel een vrije trap voor AZ. 1-1 na drie minuten spelen in. De tweede helft bij RKC Waalwijk AZ. Twente, ADO, Den Haag. Daar zal ook het een en ander gezegd zijn in de kleedkamers, van van Niemeijer. Ja, je bent het nooit zeker natuurlijk. Maar je zou het je goed kunnen voorstellen omdat Twente weinig accuraat is bij die 1-1 stand. 20 seconden is de tweede helft bezig met een actie van Ola John. Met uh, de rechter vanaf de linkerkant. Bal is te laag. Wordt uh, weggehaald achterin bij Den Haag. Zo ter hoogte van de strafschop. Bal gaat over de zijlijn en Twente mag gaan gooien richting Leroy Ver, denk ik. Dat zou kunnen, ja. Dat is wat Buizen doet. Ver aan de linkerkant halverwege de helft van Ado Den Haag. Zoekt de drukte eigenlijk op daar. Met de meeverdedigende torenstraal onder meer. En dan zit Ado er heel eventjes tussen. Neemt Twente toch weer over in de middencirkel. Inmiddels Wiskerhof gaat de middenlijn over. Opening aan de rechterkant van het veld. Zoeken naar de ruimtes. Die liggen er niet aan de rechtervleugel. En dus Douglas in de middencirkel aangenomen door Brama Dan breed gespeeld naar Wisscherhoff. Staat precies op de middenlijn aan de linkerkant van het veld. En hij heeft wel wat ruimte om op te bouwen. Stuurt de bal de diepte in richting Rosales. Maar die bal is te hard. En zo blijft het vooralsnog 1-1 na 46 minuten en 15 seconden. Tussen twee ploegen die trouwens in de rust niet gewisseld hebben. Oké dan, rustanden uit de mannenhoofdklasse. Rotterdam tegen Oranje, Zwart 2-1. Schaarweide tegen Kampong 0-0. Bloemenaal tegen SJC 3-0. Den Bos Lade 1-1. En Hurley tegen HGC 0-2. Bij onze centrale wedstrijd Pinoké Amsterdam stond het. Bij de rust 3-2, Gerard. En zo staat het nog steeds, want de tweede helft is nog niet begonnen, staat op slag van beginnen. En ik denk dat met name bij Pinoquet er wel nagedacht zal zijn. De Zuid-Afrikaanse coach Gilles Bonnet, die zal gedacht hebben list Pinoquet. want ze zakte helemaal weg de laatste 10 minuten van de eerste helft. Bonnet staat nog steeds op het veld, terwijl de scheidsrechter nachtzaam zit te kijken en zegt van uh, jongeman wegwezen, we gaan uh, beginnen aan die tweede helft. En Bonnet die praat nog en die blijft praten tegen zijn team. Hij weet ook dat uh, Amsterdam de zaak helemaal in handen had op weg naar de rust. Dat ze terugkwamen van 3-1. Naar 3-2 en de kansen kregen op 3-3. Maar dat leverde tot nu toe niks op. Maar Amsterdam, het is nog niet voorbij hoor voor de kampioenen. En Pinoquet moet gaan oppassen in de tweede helft. Want het zal moeilijk, heel erg moeilijk worden tegenover een getergd Amsterdam. Want van Pinoquet verliezen, dat doe je nou helemaal niet. Till then it's alienation, I know that much is understood And I realize if you ask me how I'm doing You And not over you. We gaan eerst eens even naar het hokje, Gerard de Groot, Pinoquet, Amsterdam. Gaat je voorspelling uitkomen of is het weer andersom? Nee, <laughs> dit keer uh, niet uh, Tom, je kan erop wachten natuurlijk. Als Amsterdam zo getergd uh, in die eerste helft speel, die laatste tien minuten. En ook uh, veel en veel eerder op het veld stond hier om die tweede helft te gaan beginnen. Pinoquet draalde en praatte en ik heb het allemaal net beschreven. Moest overleggen, moest kijken wat ze allemaal gingen doen. Ze voelden het allemaal aankomen. Nou het is zover hoor, vier minuten na de rust. 3-3 Don Pins voor Amsterdam. 3-3 bij uh, Pinoquet Amsterdam. En ja, ik denk dat het, uh, dat het heel moeilijk gaat worden. Iedereen ging uit van een gemakkelijke overwinning van AZ in Waalwijk. Maar dat RKC is echt goed bezig, hè Andy? Absoluut, Twan. Want als ik de wedstrijd zo beschouw, dan kon het best wel eens een verrassing worden. Alhoewel, nu is AZ in aanval, maar niet voor lang. Want het schot. Van Wermbloem wordt gekraakt. En dan is RKC weg. Lijkt het mij een overtreding. Nee, wordt niet gegeven. Maar wel een blessure bij Meijers. De overtreding leek me van Marcellus. En Meijers ligt met veel pijn op de grond. Nu komt Marcellus even bij hem om een tikje op de zij te geven. 1-1 overigens de stand. En nu zegt Meijers. dat je liefst, krijg niet eens een vrije trapje voor Terwijl ik zoveel pijn heb. Nou, nee dus, zegt Liesveld. Een leuke wedstrijd om naar te kijken. Niet geweldig. AZ speelt zeker niet goed. Maar dat heeft ook te maken met de tegenstander. De, de, veel beweging bij RKC. Steeds wel een vrije man die gevonden kan worden. Waarbij Snow en oude op dat uh, middenveld erg goed werk doen. En Castellion als spits ook een hele prettige uh, bijkomstigheid is. Dat hij uh, zo goed uh, voetbalt. En dan ook nog een hele goede keeper op doel. Jeroen Zoet, PSV, u weet wel. Uh, tis, uh, het spel ligt even stil. Nog altijd 1-1 uh, de stand. 10 minuten gespeeld in de tweede helft bij RKC AZ. Twente, ADO, Den Haag. Ook nog altijd 1-1 achter. Zo is dat. 53ste minuut van de wedstrijd. Publiek begint af en toe zelfs wat te fluiten. Het uh, voltallige publiek van FC Twente zou je kunnen zeggen. Het stadion is niet tevreden met de prestatie van de ploeg van Ko Adriaans. Wel zojuist een kopbal gezien van Mark Janko. Na een loopactie aan de rechterkant van de Jong. Hield de bal nog net binnen. Kreeg hem hoog voor van een meter of vijf. Kopte Janko een beetje boven op zijn hoofd de bal. En dus ging die naast. Daarvoor twee kansen gezien van Adel Den Haag. Verhoek twee keer. John Verhoek één keer de laatste keer op aangeven van zijn broer. Maar die bal in het zijnet. En nu is de bal bezit voor FC Twente. 10 meter over de middenlijn. De ingooi is genomen. Daar is Buissen aan de bal. Ook weer slordig ingeleverd bij Wesley Verhoek. Torenstra in de as van het veld gaat lopen. Verhoek vrij aan de linkerkant. Torenstra ziet het te laat. En dan komt de bal nog bijna in tweede instantie bij Verhoek. Maar daar zit een Twentebeen tussen. Twente met de overname in de middencirkel. Rosales, ooit verdediger. Nu een soort veredelde rechtsbuiten. Stadionlampen inmiddels aan. Het is donker in Enschede. En wat wil Tim Cornelis. Staat een meter of twintig over de middenlijn. Wil eigenlijk vooruit. Heusje verdedigt mee. Dus gaat de bal naar de as van het veld. Ver. Met een paas naar Bart Buijsen. Helemaal vrijgelaten door Adel Den Haag. Aan de linkerkant voorzet komt. Bal op gebied in. Daar de Jong onderuit. John schiet. En zegt dat er hens wordt gemaakt. En de bal gaat op de stip of niet. Nou ben ik benieuwd wat de scheidsrechter doet. Hij maakt een soort afwerend gebaar. Schudt met het hoofd. En geeft dan met dat zwaaiende armpje. aan dat het slechts een corner is voor FC Twente. Het schot van John raakt inderdaad de arm van een van de mensen achterin bij Adel Den Haag. Is dat dan Luxis die de bal tegen de hand krijgt? Daar is uh, zeker contact. Maar de uitleg is dat de bal niet, uh, ja, wordt, uh, niet uh, dat de arm, want zo moet je het zeggen, niet bewust naar de bal toe gaat. Corner inmiddels genomen. Verhoek wordt uh, weggestuurd. Die bal is veel te hard. John Verhoek en dus kan Twente overpakken. De consternatie is begrijpelijk, de protesten ook, maar... Ja, de tweede hand eigenlijk zou je kunnen zeggen, achter het lichaam. En uh, duidelijk van Guermany is dat dat niet bewust Hens was daar in het strafschopgebied En dus gaat de wedstrijd verder met uh, Douglas in de as van het veld. Meldt zich uh, voorin. Misschien krijgt twente een boost van het moment van zojuist. Opening van ver aan de rechterkant bij Rosales. Meeverdediger van Luksic. De kopbal is daar en die is raak van Douglas. Hij kopt raak, passeert uh, Gino Coutinho bij de eerste baal naar die voorzet vanaf de rechterkant van het veld van ik denk Rosales die kijkt naar boven dankt de Heer en waarom ook niet want het is een prima voorzet Douglas met de 2-1 voor Twente en dan zijn we 10 minuten bezig in de tweede helft bij Twente halen Den Haag miss Super Heavy van man, uh, Miracle World. Ja. heel belangrijk, uh, ja, beloonde, hè? Gaat allemaal door. Mick Jost, Jacker, uh. Jonge Veulen. Jij hebt veel van muziek. Ja, klopt, ja. we gaan uh, RKC, Az. Hoe gaat het, Danny? Goed, dank je. Het is een uh, leuke wedstrijd om naar te kijken. Met de wedstrijd, hoor. En niet met oh. de wedstrijd. <laughs> <laughs> het is uh, nog altijd 1-1. En uh, ja, RKC blijft het goed doen. Az kan natuurlijk koploper worden. Maar laat dat uh, volgens nog liggen. En voorzet uh, vanaf de linkerkant levert een hoekschop op. voor... Uh, RKC Waalwijk. Omdat uh, Paulsen eigenlijk een beetje paniek de bal over de eigen achterlijn schopt. Een wissel gezien, een leuke wissel. Benschop gekomen bij AZ voor Altidoor. En Benschop heeft natuurlijk een uh, RKC verleden. Werd een beetje uitgevloten. Kinderachtig is dat natuurlijk. Die heeft hier mooie doelpunten voor RKC ooit gemaakt. Heeft er ook uh, voor gezorgd dat ze uh, vorig jaar uh, mede voor gezorgd. Kampioen konden worden van de eerste divisie. En nu dus in de eredivisie uitkomen. 1-1 de stand. We hebben 63,5 minuten gespeeld. En de hoekschop vanaf de rechterkant. Dus kijken wat dat gaat opleveren met het linkerbeen. ...als de lange mensen mee naar voren zijn, zoals Guy Ramos, die kan aardig koppen. En de bal gaat ook richting Guy Ramos en dan in één keer uit de lucht gehaald was de bedoeling. In tweede instantie ook Ouassar en dan is het keeper Esteban die de bal onder controle krijgt. Nee, dat RKC dat doet hele leuke zaken hier vanmiddag. Je ziet ook een beetje de twijfel van, ja het staat 1-1, een punt tegen het grote AZ van de afgelopen weken zou natuurlijk mooi zijn. Maar misschien dat er wel meer in zit voor de Waalwijkers, dan is het altijd uitkijken voor AZ. Dat nu weg is via Holmen, snel. Is de bal weer aan de andere kant van het veld. Holmen nog altijd in balbezit. Speelt de bal binnendoor. Buitenspel van Berends? Die schiet de bal ook over het doel. En zo blijft het ook na een kleine 65 minuten spelen. Nog altijd 1-1 in Waalwijk bij RKC tegen AZ. En Rachna Niemeh gaat het uitsteken. Dat is al onbekend. Maar kijkt je ook naar een leuke wedstrijd vanmiddag? Nou ik vind het wel spannend met die stand van 2-1. En nog een half uur op de klok. Want uh, dat is nog niet gedaan natuurlijk. Terwijl nu Mark Janko van het veld uh, afgaat. En Willem Jansen erbij mag gaan komen dan betekent dat vermoedelijk dat Luc de Jong in de spits gaat spelen bij FC Twente. Zegt hij het over het feit dat Ver toch wel belangrijk is als grote aankoop? Dat hij mocht blijven staan voorafgaand aan deze wedstrijd in de basis. En dat Willem Jansen werd geslachtofferd. Andy, wat is er aan de hand bij jou? Een doelpunt voor AZ. En wat een blunder van Guy Ramos. En de doelpunt te maken Benschot. Oi, oi, oi, Dit kun je toch uh, amper uh, schrijven, zo'n uh, uh, wedstrijd. Guy Ramos, de veroorzaker van de penalty. Die uh, Elm op 1-0 bracht, gaat nu. Gruwelijk in de fout. En Benschop kan doorlopen en schuift de bal onder de kansloze Jeroen Zoet door. En zo leidt AZ toch met 2-1. Hier dus 2-1 voor AZ. En Twente, hoe staat het daarmee, Ragnar? 2-1 op voorsprong tegen Adel Den Haag. Wordt het zometeen 3-1 dan voelt het wel als afgelopen, denk ik. Maar Den Haag houdt toch stand met Ami. We zitten in de 63ste minuut. Ami gaat richting middenlijn. Wordt lastig gevallen door Bout Brama. Mocht ook blijven staan op het middenveld. Het is een jongen van de streek, natuurlijk. Dan heeft hij een streepje voor. Een Neo-International. Iemand die steeds tegen Oranje aanhangt. En de bal over de zijlijn gegaan. Buizen gaat gooien voor de eigen dukkout van FC Twente. Gespeeld is het bij deze stand natuurlijk nog altijd niet. Waar kan het naartoe? Nou, naar Luc de Jong. Luc de Jong draait weg. Maakt zichzelf vrij. Vindt bijna Willem Jansen op de kop van het strafzopgebied. Daar zit Ado tussen. De bal lukt raakt naar voren, opgevangen. In de middencirkel dan door Discherov. Dan is het Douglas aan de linkerkant. Maker van de 2-1. prachtige kopstoot. Prachtig van 5-6 meter afstand. Naar de voorzet van Rosales zoals gezegd. En Twente even terug naar de eigen doelman. Via Douglas Wiskerov uh, is het uh, Michailov. Bal opgevangen door Heuscher De hoogte van de middenlijn en die gaat er lopen. Rosales in de achtervolging. Heuscher is hem kwijt. Maar vindt dan de tweede man. Dat is Cornelissen. Een duel tussen die twee aan de zijlijn. Een meter of twintig bij de cornervlag vandaan. Achteruit naar Luxik, omdat uh, Adel Den Haag... Daarna met Heusje niet uitkomt. Heusje weer de bal terug naar Luxik. Dan gaat Heusje weer de diepte in. En zou hij een voorzet kunnen geven? De bal gaat wel de hoogte in en richting het doel. Maar landt uiteindelijk in de gracht achter de goal van Michailov. Het gebeurt allemaal bij die 2-1 stand voor fc Twente tegen Adem Den Haag. En dat in de 64ste minuut van dit duel. Gaan wij eens even contact zoeken met Ed van der Bent. De prachtige paardensport van de week. We grepen net naast de teammedaille. Maar de individuen blijven dan over de beste 22. Ed met Nederlanders en ook nog medaillekansen. Zeker, want uh, virtueel staat op dit moment uh, onze landgenoot Greco Scheuder met Eurocommerce New Orleans op de derde plaats op brons. En de eerste drie van het klassement staan op minder dan één springvaart van elkaar. Leider is Carcel Otto Nagel. Hij was tweede bij het vorige EK in Windsor. En met hetzelfde paard Corradina. Uh, Nick Skelton, de man die derde werd in 1987. En uh, heel lang meedoet, een paar jaar geleden zijn nekwervel brak, Maar weer helemaal terug is en uh, staat tweede met het paard Carlo. Verder hebben we nog voor Nederland hier een dubbel. We starten in omgekeerde volgorde van het klassement. En we hebben ook nog voor Nederland Erik van der Vleuten. Want zijn zoon Michael, ja dat was toch het strepenresultaat. Hij heeft zich ook niet bij de beste 25 weten te rijden. En er zijn er een paar afgevallen. Die geven er toch de voorkeur aan om bijvoorbeeld niet te starten. Want die vinden het toch wel behoorlijk lastig ook deze laatste parcours. Het worden er twee. We krijgen straks in omgekeerde volgorde weer van deze eerste wedstrijd van vandaag. Krijgen we dan weer om de spanning in te bouwen. Bouwen, krijgen we weer een, een aparte wedstrijd met een heel ander parcours. Uh, het is hier behoorlijk warm uh, in Madrid. Uh, gelukkig het publiek zit op. Het is zo gebouwd, de tribunes, dat uh, men in de koelte zit. Maar je ziet toch heel veel waaiers. En, uh, maar goed, de paarden moeten even die prestatie doen van uh, in dit geval 77 seconden toegestaande tijd voor de eerste omloop. Er staat een uh, pittig parcours met maar liefst drie sprongen in de eerste omloop. In de tweede omloop zal dat minder zijn. Minder sprongen, ook wat minder hoog. Er staan er nu uh, drie op de max maximale hoogte van 1,60. Dat is in de tweede ronde maar eentje. Maar goed, het vernein zit uh, dan toch waarschijnlijk ook alweer in de staart. Uh, deze parcoursbouwer, uh, die hebben we Santiago Varela in Rotterdam een paar weken geleden bij het CAO al zien bouwen. man die heel technisch bouwt. Foutjes zullen overal ongetwijfeld weer gemaakt worden. Maar we hopen dat uh, voor Gerko Scheurder. Uh, het is uh, voor, zijn, uh, voor hem zeker geen debuut, deze nummer 13 van de wereldranglijst, dat er misschien een medaille in zit. Voor Nederland zijn er dat uh, bij EK's overigens nooit veel geweest, maar één keer goud 1977, Johan Heijs met Seven Valley's. En uh, daarna alleen maar een paar keer brons. Leuke wedstrijd in het Amsterdamse bos. Pinoké Amsterdam, Gerard. Ja, de laatste tien minuten niet meer zo leuk hoor. Na de 3-3 dan denk je nou Amsterdam die gaat erop en erover. Ze voelen dat uh, Pinoquet op barsten staat Pinocchi fysiek in de problemen is geweest. En Amsterdam pakt dat niet aan. En dat geeft Pinoquet natuurlijk weer hoop. Dat geeft Pinoquet weer mogelijkheden. Amsterdam blijft uh, bedachtzaam spelen. Te bedachtzaam uh, ben ik bang. Want uh, Pinoquet krijgt langzamerhand in de halverwege de tweede helft. Krijgt ze wat greep op deze wedstrijd. Alhoewel nu een uh, paas is een verkeerde paas. Mark Zwarts, de man van het uh, tweede eerste doelpunt van Amsterdam. Verliest de bal echter heel simpel. Komt hij terecht bij Hiddekruizen. Vorig jaar nog bij Rotterdam spelend vandaag. Spelend voor Amsterdam. En vorige week ook. En de rest van het seizoen ook. Want hij is overgezwaaid van Rotterdam naar Amsterdam. Meestal is de bal in de bezit van Verga. Maar die kan er niet voorbij komen. Nee, ik zei het al. Amsterdam kan er niet gemotiveerd uitkomen. Kan niet motivatie opbrengen om dit Pinoké aan te pakken. En Pinoké, ja, die vinden het eigenlijk prachtig. Die hebben een beetje uit kunnen rusten naar een stormachtig begin in de eerste de helft helft hebben het wat rustig aan moeten doen natuurlijk. Met veel oudere spelers, gemiddeld oudere spelers dan bij Amsterdam. Maar op dit moment is het uh, een evenwicht. Niet alleen op het bord, maar ook op het veld. 3-3. Het evenwicht is verbroken bij Veendam tegen Emmen. Jansen en Manting. Menting hebben Veendam op een 2-0 voorsprong gezet. En de nieuwe koploper, zoals het nu allemaal staat, komt uit Alkmaar en heet AZ. En die houdt kamp. Ja, en dat allemaal door dat doelpunt van Benschop. Even wat recht zetten. Het is het tweede jaar al bij AZ. Maar ja, time flies when you're having fun vorig jaar. Eén doelpunt gemaakt in 16 wedstrijden. En nu een belangrijke tegen zijn oude club. RKC Waalwijk. Nu is RKC weg via Ze Zojuist een gele kaart gekregen. Probeert er langs te gaan bij viergever. Lukt in eerste instantie niet. Maar blijft wel in balbezit eh, Castillon Tussen twee man in. Dat is uh, een beetje veel lijkt mij. Heeft nog altijd de bal met die lange stelte van hem. En probeert er nu met drie man uh, om zich heen uit te komen. En nog altijd de bal. Dat is knap. En dan krijgt hij een vrije trap mee. Want drie is te veel. Vindt scheidsrechter dat liesveld. En dus uh, mag uh, RKC Waalwijk een vrije trap gaan nemen. Vanaf de rechterkant. Castellion, ja dat is een mooi mannetje hoor. Met die lange benen van hem. Ik kreeg net wel uh, vanwege een overtreding met die lange benen een uh, gele kaart. en gaat nu zijn plekje in de spits innemen. Als de vrije trap vanaf de rechterkant via Meijers genomen gaat worden voor RKC Waalwijk. 2-1 AZ leidt. Daar komt die vrije trap richting de penalty stip. En daar wordt de bal gekopt door Robert Braber. Maar over het doel van Esteban. En zo blijft het ook na 71,5 minuut spelen. Nog altijd 1-2 bij RKC AZ. Daar is 1-2 in Waalwijk. Bij Twente tegen Aden Haag staat het 2-1 voor de Tukkers. En zo meteen om half vijf gaat beginnen Utrecht tegen Herakles. Eerder vanmiddag eindigde PSV tegen Ajax in 2-2. In de Jupiler League is de stand bij Veendam tegen Emmen 2-0. We gaan er even uit voor het uitgebreide NOS-journaal van 4 uur. En daarna meer sport hier op 1. Hey!